Radio 501. 501 De Heartbeat Op Internet Radio Vanuit Poptempel Paradiso Dit is de finale van de Grote Prijs van Nederland. Will it be a Het kan allemaal gebeuren hier uh, live vanuit uh, de kelder van uh, Paradiso. Uh, wat een heerlijke dag, zeg, vandaag. Uh, eens eventjes kijken, wat zullen we als eerste doen? Uh, ik, vind, uh, ik vind deze. Live vanuit de hoofdstad. Dit is Radio 501. Zo is het maar net. Radio 501 live vanuit de hoofdstad. De hoofdstad waar ik overigens geboren ben. Uber, uber leuk om hier te zijn, kan ik je vertellen. De grote prijs van Nederland. We hebben de finale zojuist gehad. ...waarin Rogier Pelgrim in de categorie singer-songwriters heeft uh, gewonnen. En inmiddels is volgens mij uh, mijn maatje Johnny van Horen... Uh, ja, ...die zocht het toilet eventjes. Hij zei, kan ik nog eventjes uh, even gauw naar het, uh, naar het toilet toe? wel ja, joe, je hebt altijd. Hij zei, nou, nah, dan ben ik zo terug. Nou, volgens mij is hij, uh, is hij vergeten welke kant hij uiteindelijk, uh, uiteindelijk op moest gaan. Want uh, ik heb hem nog niet gezien. Ik, uh, hij is al een tijdje weg. Ik weet niet uh, of, je, uh, of je überhaupt... We hebben hier om de hoek hebben een heel leuk toiletje hebben zitten. Maar ja, ik bedoel, uh, het kan zomaar zijn dat, uh, dat hij echt... Ah, uh, oh, kijk, daar is hij, daar is hij net. Oh, sure, uh, sure, ja, nee, daar is hij dan ook echt. Ik ben er, uh, helemaal. Hey, ik ben er Sean. weer bij. Hé, hey, ja. hey. hoe, hoe is jouw dag tot nu toe? We hebben, vanmiddag hebben we gekeken naar de Singer songwriters finale Ja, dat vond ik fijn. Dat was vet, ja. hè? Ja, ja geweldig. Ja Rogier, ja, Rogier Pelgrim. Overigens zijn we zojuist begonnen. En de finale is ook zojuist begonnen boven. Uh, we hebben uh, even kijken als eerste band wie uh, aan het spelen is. Want ik heb net het... Uh, het uh, ja, die heb jij weer voor ja, jou. We uh, Are uh, Wild, ja. uh, die komen. Die komen Tenminste, We Are Wild. Voor een uh, hele. Uh, die zijn nu aan het spelen. We zijn zojuist begonnen met File Nuff, een band uit, uh, uit Leiden. Het is een beetje nieuw waveachtig. Ja, uh, Michiel van Poelgeest, Bas Ernst, Ronnie Verton, Lucas Meijers en Rutge Brouwers op de, op de bas. Ja, leuk. Leuke formatie. Is dit. Ja, heel grappig. Ik vind het ja. ook een lekker zweverig, uh, lekker uh, dromerig klinken. Ik ben benieuwd, uh, want we gaan, uh, we gaan ongetwijfeld straks uh, boven, naar boven schakelen. om, uh, om te kijken uh, hoe, het, uh, ja, hoe, het, hoe het er echt uh, verder aan toe gaat. Maar, hoe vind je dat ze überhaupt in Paradiso zitten? Hoe Ik vind het is het geweldig, dat geweldig, jongen. Ik vind dat zo, zo eervol. We, we, we werken natuurlijk allemaal keihard om, om het onbekende talent te laten horen op de, En op de, hier op de zitten we echt in een pukingsbeltaar, ja, We joh. zitten in, de, in, in het, het mekka van, van de popmuziek natuurlijk. Ja, als geweldig. Een, als, er, als een, als een ja. kind in een snoepwinkel zit. Nou, nu. echt waar. Zeker weten. En zoveel artiesten. En daar ben jij allemaal getuige van. Goed dat je ingeschakeld bent via www.radio51.nl. Want wij geven altijd gewoon cadeau. Via het internet? Absoluut. We gaan, uh, wij krijgen het heel erg druk vanavond in onze uitzending. Vier uur lang, Arwin en Johnny op Radio 501. Live vanuit Paradiso met de finales hip-hop en de finale uh, met de bands. En dat komt dan weer vanuit de Melkweg. Alleen ja. in de Melkweg hebben we niet een studio, uh, geen studio ingericht. Nee. Maar, Want ja, de budget ging dat helaas niet leuk Nee, dat ging niet lukken. Want we mogen op zo... één plaats zijn. En ik vind het eigenlijk ook helemaal niet erg om hier te nee, ik we zitten. Ik vind het niet erg om hier te zitten kelder, hoor. Echt ik vind het echt super ja, hier. Ja, absoluut. Nou, dat zijn we ook heel blij mee. En de bands weten ons gelukkig ook te vinden. En, en, en, en ja, dan kunnen we allemaal de, de, de hemd ja. van het lijf vragen. Uh, uh, Rob, dus... Lucien uh, en Chris. Die, uh, nou, uh, Chris en uh, Rob die struinen dan uh, die Paradiso. Ja, doen het veldwerk. En uh, Gio ja. die, die zal daar ongetwijfeld heel veel, met heel veel interviews komen. En, ja. uh, in, uh, de Amsterdamse zitten uh, ja, 250 meter verderop uh, zitten uh, uh, Lucien Greefkens en John Buis. En daar hebben we dan af en toe telefonisch even contact Ja, mee. gaan we even dus, uh, allemaal dus de, bewerkstelligen. De, de, de, de halve studie hebben we meegenomen. Het is wel weer een, dat we elke keer een bak met werk op ons. daar voel je morgen helemaal niks meer van. We zijn bezig met de finale van de grote prijs van Nederland. We hebben zojuist de winnaar hebben we gehad. En Rogier Pelgrim, hier is hij met Goldinger. Zo, dit is de finale van de Grote Prijs van Nederland. Geen idee wat de plannen zijn, we zitten te verzinnen. Ondertussen beginnen we in te drinken. Zitten mixen, ik moet nog in ritme vinden. Maar ineens begint het rang toch in te zinken. We zijn onderweg naar station door de rechter. O, gooi direct daar allemaal om me weg. Bij de club aangekomen. En nog aangeschoten oké, vlug een kaartje kopen, want ik wil het staan voorkomen Oh, Bas betaalt het rondje, wordt er daarna gesproken, zo van daar komt ze aangelopen Hey, denk ik, jou herken ik, het is Alice, dankjewel, nog voor je herpers Moet dan besluiten om de C te gebruiken, terwijl ik bijna struiken om daarna te stuiten Op iemand die naast me zit te kotsen, besluiten. toch om op te rotten Om zo volop tegen TM op te botsen Sorry. Zie me lopen met een drankje of vier en ik heb geen idee, geen idee. En kijk me dat vijf om een uurtje of vijf en ik heb geen idee en warm-up celeste nog een flash on de gap Geen idee. Ah, in mijn hand de glas, in de andere de fles. Ik word gek van die bitches, zo behandel ik stress. Verander me weg, loop van de ban naar de plek. waar zij zou wachten op mij, maar die chick is nu weg. Wat heb ik erbij? Ik krijg opeens een klap op mijn bek. was je nou gek? Ey, wat verwacht je nou slecht? Na vijf ah. minuten zat je al met je hand in mijn pens. Ik ah. kijk me aan met de blik van je lul is een mens. Yeah. Wow, wat what, what is er nou? Stout, dat is wat ze is right now. Niet de type vrouw waarmee ik laat de trauma vanavond gaat er zo van bang bang wow. Dus ik weet nou hoe de nacht man. Ik moet gewoon alleen dat ik in de club op de bar stond. Ge ge ge geen idee, want ik zuik komen. Ik ben fucking dronk en weet niet meer hoe ik thuis kom. Zie me lopen met een drankje of vier en ik heb geen idee. Geen idee. En kijk me dat vijf van mijn of vijf en ik heb geen idee. Komt half zes, doe nog maar een fles, want ik heb geen idee. Geen idee. We gaan als beest tot de of zeven, want we hebben geen idee. Geen idee. Waar de fuck ben ik nou aanbeland? Het is een nou aan de hand, want de renten is een naakte dame langs wacht. Hoe ze ook alweer, zit me af te vragen, want zie we gisteren alleen maar zwarte gaten. Och, de Rex is het met een plan van zaken. Schuif kleding op zijn zo zo'n bad te maken. Flashbacks, ik zat te praten, een grap te maken. Wat de fuck, nu staat er een chick om met drank te azen? Zo beginnen ze, dan willen ze winkelen, dan verplichten ze dingen. En voor je het weet heb je gillende kinderen. Krijg een Staat sta tijd op bed, rillend, realiseren dat ik geen ontbijt heb. Meiden op de grond die we hadden meegenomen, moet dat meteen me kopen door meteen zie Bas, Steffen, Daan, Tim en wat sletters en zijn blijven crashen. Moet de dokter nog bellen om me voor een soa te testen. Zie me lopen met een drankje of vier en ik heb geen idee. En kijk me dat vijf voor mijn uurtje of vijf en ik heb geen idee. Vond half zes doen we nog maar een fles. want ik heb geen idee. We gaan als deze tot de uurtje of zeven, want we hebben geen idee. Geen idee! Oh, die grote prijs van Nederland. Leuk dat je erbij bent hoor. Oh. Zeg maar wat je ervan vindt via www.nl.nl. Nee, ik zeg het verkeerd. Via studioradio 51nl Ja, de mail wordt allemaal doorgestuurd naar uh, Paradiso. De dus ICT-afdeling enige... ja. van, van Radio 51 Die heeft een huzarenstukje geleverd. Ja. Uh, uh, naast ons uh, zit, uh, zit Michel. En die houdt uh, keihard uh, de website in de gaten. Dus je kunt ook nog van alles loslaten op de babbelbox we natuurlijk. verwachten We verwachten eigenlijk heel erg veel, heel erg veel interviews straks. En uh, hopelijk ook nog wat, uh, nog wat geluid. Uh, dat, ja, ook, uh, dat zou wel fijn ik zijn. Ik wel dat uh, ja. de kwaliteit ja. van het geluid... Even iets beter is en dat Chris wat hij heeft kunnen, kunnen regelen met de technicus. Laten we uh, het even en, afwachten. Genoeg. Parissen. Maar uh, goed, we hebben nog uh, we hebben genoeg om naar uit te kijken. Het is pas kwart over acht en uh, de finales zijn zojuist uh, begonnen. Ik liep net eventjes uh, de, naar de, op de trap ja, daar, weet ja, je. En, ja, ja, ja, ja. En, uh, daar hoor je het beuken. Ja, het is echt mega niet gigantisch. Echt, het beuken oh. echt, het stof wordt echt het hele pand uitgeslingerd. Ja. Hier. Nou, en dat uh, wordt altijd ook. Ik weet, het, ik weet ja. niet hoe het in de Melkweg is. Maar daar horen we ongetwijfeld ook straks wel uh, hoe, het, uh, hoe het daaraan toe gaat. En uh, de ervaring leert. Ik ben er in 2009 geweest dat het er ook uh, ja, bijzonder heftig aan toe kan gaan. Zullen we een schepje bovenop doen? Deze mensen hebben niet de finale bereikt. Maar desalniettemin gooi ze gewoon hier al tijdens deze uitzending. Yes, say her en Harrietta. She would survive Just like nobody thought And it's too Lying cold on the bed And now it turns out and it's not up in our teeth, a magnificent drum, serving so the rapids. Thank you. jouw eigen Radio 5 l inmiddels 10 minuten voor half 9 hier in de kelder van Paradiso. Zo'n donkerbruik vermoeden dat ook 10 voor half 9 bij jou thuis is. Uh, dat zit er denk ik niet. Ik moet zeggen, het wordt een beetje warm hier in de, in de kelder. Het is belachelijk warm hier. Oh, en, en, Dat zou ik niet zeggen, maar het, het vriest, het, het, het, het sneeuwt niet. Ik weet niet hoe koud het is, het is belachelijk koud. Ik wil het niet weten. Maar... zou de studio eigenlijk hier wel pertinent willen hebben. Het nou, is een lekkere, aangename temperatuur. Uh, ja, je moet soms ook wel eens de deur uit, maar vanavond niet hoor. Helemaal Vanavond leuk. blijf ik lekker hier. Vanavond blijven we keihard lekker hier, want we hebben twee finales. De finale hiphop, we hebben de finale bands. En wij zijn live vanuit de poptempel Paradiso nou, in Amsterdam. Daar heb ik voor jou Love Part 3 van de Backgammon's. Oude plaat van je hoofd trouwens. Ja, Een oh ja. maand uh, of wat geleden. Nou, ja. eh, gewoon, Praat ja, jou. Ja, ja, ja. Goed, als jij je aan of opmerking hebt, studio at radio En anders gewoon keihard tot... op de Babbelbox, Box. Zo is net. Bravo. Van de grote prijs van Nederland Yeah Six shooters in the motherfucking building So we soups uh. O-N-A yeah. yeah. uh. For the block, for the roots, for hip-hop Schrijf Aan de overheid, we geven geen fuck Ride. Make a fist Make it up High voor alles, ja, de overdokers brengen die overdoses. Samen met volle kracht een donderslag, Hameren met mokers. Ik hou het beeld gefocust Mijn focus richt ik op je net Swing mijn kapmes En represent die generation X. Fuck die posters Skate jou tot groontjes Ik loop niet met die kutten mee Ik blijf gefocust Ik snap die gasten echt niet Wanneer ze raad doen en Fuck de spotlight Ze vechten in de schaduw Ik kan er in mijn zon. I'll see you Chebacca Hates make a move For the shot I block sa Bust a move You fool Fuck the rules This Omega Met grime Hip hop in his uh, mood I'm insane in the brain I came to bring the pain That big I'm steady Can't Yeah deck, lil Lost rain I'm Lil brown Wild Little flip Little Kimmy I'm <sighs> like Big Come Big L deck Biggie Uh Uh-huh Oh, this goes out regular. Hey baby, baby, dit is zo'n mega 16-bit spits, controllers van de Sega. Nooit gebrek aan thema's, we hebben zon als Lopen nooit achter op de schema's, we weten altijd waar we heen gaan. Voor de blad, voor de roots, voor hier pas. Aan de overheid, we geven geen fok. Make the fist, we zitten up. Blijven vechten voor alles waarop het was. Omega is net als de Jacksons, maar met vijf. Een sympathetische als je fuck met de tassoes. Je bent je als ik die poes ze hangt van doorbreken, hij is een ster, ik dus zijn roes Je bent de shit, denk je schept op Schep je shit op, laptop Gooi je werk in de prullenbak van je laptop Dat back up. Beter heb je op. Voordat hij van ons gek wordt En je zometeen tegen smack wordt Ik ben Achilles de killer en jij ben bent Hector Ik ben MC als Satu Dara, alleen kom ik op de Rector Van de Po naar de As A Dansko, nu Lewey Een rocker, Op de Tot base. geweest van Dave tot aan het Kajus Lok de keus daar in Spullen bakken en weer terug naar de straten van de wacht de wijk van mijn strijd. strijd, de strijd van mijn fof De six-pack leeft de lifestyle van de wolf Je wordt aan voet als Freddy Heineken Niet denken dat je als de ah. O'Neill ja. rijmet ja. Je bent met weinigen, je wil niet eindigen In de ruimte waar we je zo meteen pijnigen We zijn die heilige. ze six-shooters net als Boondock Zee Zie je ons de gaan, doe dan die moonwalk mee En vervolgens gaan we voorwaarts mars. Heb als de microfoon staat door als hash. Stickies, te mijn shot, laat het ontploffen in je borst Kost er wat de Gastje gaat los of gaat knokkie. Vinaal van je stok door het vakje van die soppy. Je vlies je trommel vlies door de inpeer van een keer koppie. Voor de blok, voor de roots, voor hip-hop. Aan de overheid, we geven geen fok. Make a vis, we zitten ha. Blijven vechten voor alles waarop het was. hij is net als de Jacksons, maar met vijf. Hij ziet me seksie als je pak met de tassoes. Je kent je koes, als ik die koes. Zij houdt van hij is eise sterk, we zijn hoest. De noorden komen we kaal brengen. Je hoort soes en de dauw brengen. Wij zes kennen geen tijd Nee geef me die mic. Ik die bos voor je We gaan los voor je Boys vuist in de lucht Gooi je top voor me Vanuit de ondergrond je naar de top voor je Zes is op de klap voor je Dit wordt wakker als alarm Wat zo'n voor je De six on front voor je Wees niet bang De chink on point als een guard voor je Je gaat diep Maar deze high-tech onken gaat diep hoort de beat diep De grond uit de diepte Gaskraam Spiromanen in vulkanische kringen. Splitten de weg in twee, kom het binnen. De piep staat paraat, hoeven geen aanhang te winnen. Pak je klaplok en maak die fucking aantekeningen. Wij zijn. Hij heeft de noodschap met de boodschap. Je komt je binnen als je klaar bent voor de doodschap. Als Moemia Abu Jamal, de prisoners, bring your law. Freedom for him, high zij ons. Freedom for all, yeah. Voor de blok, voor de roots, voor heer Bach. Aan de overheid, we geven geen fuck. Mijkt de vis, ha. it zitten ha. Staan te trappen. Die mannen. Echt waar, de mannen van Omega. Ibra is nog eventjes bezig, de man uit, uh, uit Rotterdam. Er komt veel hiphop vandaan trouwens uit de streek. Ja, zeker, wel, ook in de, uh, ja klopt. zeker ook in de, in de, in, in de finale uh, op het moment. Deze, deze mannen waren niet van, uh, van Rotterdam, komen uit bovensmilden. You say you wanna grow old with me, but I just wanna stay I wanna lay under the child You say you don't want no more fights But a bitch like me on your side Ik wil unif, gewoon uh, gelijk doorgaan met die Uniform. Kinderen, ja, nee, niet, niet gelijk in je Duits. Uh, nee, niet gelijk, gelijk in, in Duits. Je, je beste Duits. Die die mensen komen dat, uit, uh, uit, uh, uit, uh, uit Amsterdam, bestaan uit Donata, Kramart, Marnix, Dorrestein, Chris Kok, Jelle Huyberts en Joep. En zijn ook nog maar net opgericht, hè? Sinds 2011. Oh, ongelooflijk. Nou, maar, maar laten we wel even, ja? even ja. vertellen dat ze uh, Chris en uh, Marnix, die hebben in mei, hebben zij eindexamen gedaan. En ik denk dat dat zomaar het conservatorium is geweest. Dat zit het ding in, ja. Dus, uh, ze hebben twee EP's, hebben ze, uh, uh, uh, uh, tenminste, uh, hun tweede EP die komt uh, eind dit jaar uit. Dus dat, uh, dat kan binnen nu in een paar weken zijn. En ik denk dat ze dat er expres om hebben gedaan. Omdat ze uh, ook in de finale stonden voor de grote prijs Dat Heel het Zeker, in, dat is het van een gedaan van is, en zit een stukje achter. Dit kwam allemaal van de dat, uh, Uniform Child, dat kwam van de EP Mosaïk. Uh, even kijken, hoor. hoorde net dat het over Omega. We staat daar lekker door. Vertel ja. jij nog even wat over, over Omega? Omega, dat is een uh, waar je net naar geluisterd hebt, het nummer uh, Shooter. De, de, de, de informatie komt uit uh, bovensmiddelde Assen. Dat legt de hogere landwerkers. Ja. En uh, opgericht in 2005. En uh, hebben onder andere de finales, de, de kwartfinales en de halve finales gespeeld in Amersfoort in de Apeldoorn. Oh ja, in de kelder. Ja, inderdaad. En, uh, klopt. En, hoe heet die tent in, uh, in Apeldoorn? Uh. Ja, in de kelder Amersfoort. Ja? Uh, in Amersfoort. Amersfoort. Ja, maar in Amersfoort. de gigant, de gigant, ja. gigant ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Toffe toko. Kk, uh, Chinke. GG uh, uh, 85 <laughs> Judge Judge Judge ja. uh, Kidel, Dodi en Dazus mooie namen altijd. Ja wel hè. El, uh, ik ga krijg er warm van. Wederom. Ik, uh, en, uh, ja Ibra die is. Uh, ja, ik weet niet hoe ik ben, ik, ik heb uh, nog niks gehoord dat, uh, dat Gio hem al voor de, voor de microfoon heeft, uh, heeft, uh, heeft Geharkt Blijf stil een beetje. Die jongen is begonnen op 13 jarige, op 13 -jarige, op 13 -jarige leeftijd, echt. En hij heeft al een aantal video's heeft hij uh, gemaakt. Snitjes en Bitches in 200 Even. Ik ben verliefd op jou in 2008, en Team Lenny in 2011, en uh, in 2013, Ja, dat is nou ja, ook iets zo'n een dingetje. Ja, ja, dat, ja hou, hou als die in komt, een, komt Van Ibra komt een, uh, komt een album uit, uh, voor jou, van mij. Vind ik een leuke titel trouwens. Dat uh, klinkt heel veelbelovend. Dat ja. klinkt heel veelbelovend. Ja, ja, ja. Uh, goed, even denken hoor, ik moet even recapituleren, want Wij, ja, ik heb zo lekker gegeten net. Wat, uh, we zijn echt, we de, zijn echt heerlijk verzorgd nou, door, uh, heerlijk, door, door, door de mensen van, hier uh, van, uh, van Pop Temple Paradiso. Ze dus zeggen ja. van ja, hier hebben jullie een happy en een drankje. En, want jullie moeten ook een klein beetje verzorgd worden. Maar daar staat wel een, een kleine een bijdrage een, tegenover. Een, een kleine tegenprestatie ja. tegenover. Ja. En die doen we dan heel erg graag voor al die lieve medewerkers van, uh, van Paradiso. We wilden een klassieker horen? Nou, dat kan geregeld. Verwacht hoor. je niet hè? Nou, juist op zo'n avond als dit, waar je niks kan verwachten. Van zeg het ik album The uh, herding zijn dit Tears voor veers. Places, worn out places Worn out faces Pretend to live for that day bron, kan ik jou vertellen dat de beheerder van de Studio het zien horen. Horen? ja, Roland ja, zichzelf ja. de afgelopen maanden helemaal stukken bijt is op dit, op dit nummer. Hmm, dat zou zomaar kunnen. Ja. Hij gaat die gaat die Wel, Ja, ja huh? hij moet optreden in in Ahoy. Ja, ja. Nee, hoor, hij hoeft helemaal niet op te uh, treden. wat wat is hij dan nou aan het doen? Nee, hij is, hij is gewoon lekker, hij is gewoon lekker aan het zingen van in de badkamer. Oh, oké, okay. hij had er gewoon privé privé hij, dus wil, dus hij wil over een jaar of twee die meneer met de grote prijs van Nederland. Hij zou durft wel hoor. Hij durft echt ja, heel veel. Ik heb hem gehoord. Ik geef hem. Ja, nou, weet niet. Nee. Ik geef hem toch wel een kans hoor. Ja? Ja, kleine kans. Het album heet The Herding. Echt een hele lange tijd geleden. Tears for Fierce en Mad World. Heel okay. gek. Hey, okay. Deze mensen hebben vanmiddag gespeeld. Het zijn de Oh Brave White Eyes en Pale Skinned Pioneer. de terechte winnaar, vind ik zelf, hoor. Van, uh, um, van de ja, ook, nee, zonder meer. Ik vind dit ook heel erg mooi. Ja. Heel stemmig. Het heel, heel stemmig en, en met een gevoel. O, Volledig. Oh, Brave White Eyes. En je hebt geluisterd naar Pale Skinned Pioneer. Ik kan me ook voorstellen dat het best wel moeilijk is soms. Ik heb zelf ook eens in een jury gezeten. Het is zo moeilijk. Om, om winnaar uit te kiezen. Ja, het, is, het, is, ja, het, gaat om, het gaat niet om de nee, winnaar. Het gaat niet om. Zeker hè? omdat het niveau ook al, uh, al beter gaat worden. En, uh, en kijk, met Rogier is het natuurlijk al heel anders. Hij heeft ook meegedaan met de beste singer-songwriter ja. van Nederland. Daar uh, ja. ja. ja. ja. ja. ja, heeft ja. hij toch ook zomaar geschopt tot, uh, tot de finale. Absoluut, tuurlijk. Dus, uh, ja. dus even goed nog een hoogtepunt voor deze man. Hé! Hey!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 De hoofdstad dit is Radio 501 moving around on hands and feet making ways across the street on oh, what an evening you wouldn't believe me. If I told you what I thought, doing a best not to get caught oh, This might be the best night of my life Getting the neighbors real pissed off and Screaming the names and to shut up and I'm not up for sleeping No, I won't be sleeping Get me. echt geweldig klinken, maar ik vind het absoluut geen singer-songwriters. Um, waarom niet? En een band erachter. Ja, ze ja, doet het is niet alleen. Nee, absoluut niet. Het is van, nou, ik weet het niet. Ze wordt het wel ondersteund, wel, inderdaad. Wel, heel, ja. wel echt heel erg mooi. Uh, please be frank and I'm not sleeping. Zo heette het nummer. En, uh, Christus eventjes, uh, die wilde toch even naar boven gaan. Die denkt van, uh, weet je, Chris is echt van de subs en dat soort dingen. Die, ja. wilde echt die, die, die de bas wilde die boven horen. En die kwam net echt gier rond beneden. Die is echt helemaal om. En die... Uh, die is met Gio echt keihard uit zijn platen. Dat gaat boven. Gio die wordt helemaal gek van hem. Want uh, hij blijkt gewoon keihard uh, fan van hip-hop te worden, die oude Chris. Ah, oh, nee toch? Uh, oh, gek. Nou, straks uh, uh. nog veel meer. Dus daarom ook nu. Uh, okay, ook een finalist uh, later op de avond. Flow Co. Luister naar washandje. Flow Co. So, so, Yeah. What I want. Ik ben een makkelijk persoon, die makkelijk vloot Niet een van die makkelijke lammetjes, opstandig en zo Omslachtig maar zo, op een ander plateau Flow en co is die je die doet die handen omhoog Geen overval, we vallen niet gasten Die hangen aan je poot, als mannen met een slappe poot Zo anders dan anderen, zo anders of zo Handen, geen handelen. Avantgarde onder rappers. Aparte klassen op school. Aparte mannen op het aparte klasseniveau. Halve maar dit zijn hele matrozen. Pak mijn hand, anders ben je aan bal, mis je de boot. Veel vis in de zee, niet aan bal, daar is het te droog. Je wilt met ons rollen, maar een bal die rolt niet omhoog. Het toog van de naad is smal, we maken het groot. Flow Co. Dit is topklasse, sowieso. En nou opkrassen, tegen ons ben je niet opgewassen. Lage broeken, geen stropdassen. Ga weg van die en ga je mond wassen. Geef ze een washandje Ze zien ons springen op de stage Ze springen mee Flow en Co maakt het heet Chicks krijgen zweet in hun spleen Geef ze dan een washandje De BR1 over beats van band. In Deventer is een ondoorbreekbare familieband Die je net een gaatje heten maakt een schiekeland. Kom als Katrina, jullie doen Katrina Hier praten we niet veel, staan we liever niet stil Takken worden verdeeld, dames worden gestreeld eens blijft stil Genoeg roddels over mij, maar ik sla niet op beeld. Nog steeds zwarte Nike's en harde Lines. Het onderste uit de plank, of van de bovenste plank. Dit is flow en co, ik zet je onder druk. Want al die scheikrappers hier zijn van de pot gerukt. Ik ben nog nooit door een pot gerukt, maar het lijkt me beter dan een rapper die mijn koontje kust. Je bent geen flinke naam, nee, je vervuilt me. Ik bedoel, jullie doen fit na als Geert wilde. Kom maar in de topklasse, sowieso. En nou opkrassen. Tegen ons ben je niet opgewassen Lage broeken, en geen stropdassen Ga weg van die Mike en ga je mond wassen Geef ze een washandje Ze zien ons springen op de stage Ze springen mee Flow Co maakt het heet Chicks krijgen zweet in hun spleen Geef ze dan een washandje Flow Co Feels like if You're just me too Dream on in, dream on Brad op Radio 5 alleen. Geo die staat weer ergens uh, in de catacomben. Met Kel die heeft volgens mij uh, zojuist opgetreden. Of die, die moet nog? Even kijken hoor. Wat heb oh, ik het... even nee, kijken. Kel, Kel komt als laatste. Nee, die komt nog. Veel later. Kel, ja. Kel komt als laatste. Ja. Ik ben benieuwd of uh, of Geo er, uh, er al in of er, of er al, uh, al in komt zo. Want uh, uh, hij staat boven ergens uh, in de kleedkamers met, uh, met Kel, Zat hij te, te praten. Dus uh, we wachten Gio eventjes af totdat hij uh, er straks in komt. En dan draaien wij straks uh, Kel met uh, winnaarsgedrag. Maar dat hoor je dan uh, straks ja, na het interview. Na het, in, na het interview. Eerst wachten we eventjes uh, of Gio uh, bij ons binnenkomt. Dat zou wel erg prettig zijn. Dus, uh... Wij wachten af op de wonderenwereld wereld der techniek. Ik hoor dat iets, ik en... hoor iets, ik hoor iets. Ja, nee, ik, uh, nee. Ze ik, nee, ik ja. zijn wel bezig volgens mij. Uh, goedenavond, nog steeds uh, GW Stijl hier in... Uh... In Paradiso eigenlijk de finale hip hop en ik heb hier voor me Kel. Yes, dat is goed. Hoe is het met je? Goed man. Geen spanning of wel spanning? Gezonde spanning. Gezonde spanning. Wat ga je doen met ze man? Ik uh, ben van plan om een mooie avond van te maken. Ik ga sowieso uh, de, de avond moeten afsluiten, maar uh, kom een goede afloop. Hè. Komt goede avond. goede afloop. Um, hoe, hoe heb je je voorbereid op dit man? Ja, gewoon, uh... uh, gewoon repeteren weet je, um, ook weer niet te veel uh -huh. Want uh, op een gegeven moment uh, toen, we, toen we het door hadden van oké, okay, we kunnen het en het is nu het gewoon constant herhalen. Was het van oké, okay, trainen we bijvoorbeeld een uurtje en dan nemen we gewoon even rust. Yeah. Want, uh, ja. het, aan het begin was het echt gewoon even de, de nummers uitvoeren en echt even kijken van oké, okay, hoe gaan we dat allemaal in elkaar zetten. En um, ik denk begin januari komt hij uit. Okay. Dus uh, de cover is al gemaakt. Uh, de featurings staan er sowieso nu op. Uh, dus uh, ja, het is eigenlijk gewoon afwachten totdat alle tracks goed afgemixt zijn en daarna de mastering. En dan... Vanuit Pop Tempo Paradiso, dit is de finale van de Grote Prijs van Nederland. Dat is alles wat ik heb. Als ik je zeg, is dus voor altijd, dan meen ik het echt. Ik heb mijn doelen uitgestippeld en volg de lijnen. Een uitdaging zoals rappers om de nu te rijmen. Ruimte om ons heen te zijn. Er. Ik zie je staan op afstand, dan voel ik je aan Heb het nu over muziek, ik laat je niet gaan Ik zeg ik laat je niet gaan, herhaal het druk op je play Speel het nu al vaker af in stilte, soms moeten gedachten sparen Het is liefde wat ik benader. Zie nu wat ik zie, al zie je het niet meteen Twee. Het takes to, dus ga je nu met me mee de Deur staat op een key Gelukkig klaar met je bing Wij zes kreis We zoals het ging Best hey. kwestie hey. van laten We beginnen bij een begin hey. En het is je geraden Dus alles wat ik heb Bereik me voor op alle wegen die zijn neergelegd Ik laat mijn stem gelden en ik hoef niet eens te schelden Arrogant, ik zie mezelf als een held En zulke helden zie je zelden zelf Verder heb de drang om door te zetten Ik zie de ogen van al die mensen Dus ik weet wat ik moet brengen Inhoudelijk houdt het niets in Hou me in, hou het verder uit Weet wat jij nu voelt, dus vertrouw we, we komen er wel, de, de, de komende tijd kom er me niet, ik kom liever op tijd Mijn visie met jullie delen, jullie laten me schrijven En kaart dingen aan die we dan allemaal begrijpen gaan zoals het ging, hey Kwestie van laten we beginnen bij een begin, hey En het is je verraden dat je wint, hey En het is je verraden dat je wint, hey Gedrag. Kel op Radio 501. Een van de finalisten laatst op. We gaan even plaats maken voor de plaat voor je hoofd. Gisteren verkozen tijdens de, tijdens de open huis uitzending van uh, On the Rocks. Elke vrijdagavond tussen uh, 8 en 10 op je eigen Radio 501. Deze week kies je van Aspen Jams en all the lines. Tot straks naar de boodschappen. Hoi. Dit dit is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoop. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Lights are down. I aim for common sense. Staring in the mirror. But it's not looking back. Forget about it. I'll miss it more than I.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 met hetzelfde gemak gooi het in de afvalbak Nederlandschoon.nl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 Radio 501 presenteert. Radio 501 presenteert. Serious Requestival. Twintig artiesten zetten zich belangloos in tegen babysterfte in Afrika en Azië. Afrika en Azië. Met onder andere Incession, Kapor Bosma, Oyena, Juist, Two Shakes of a Lambsdale, De Volendammer Vishandel, Giovanni Dantonio en veel meer spelen vanaf twee uur in Manifesto aan de Holenweg in Horen. Kom ook in actie voor het goede doel en koop die kaarten A 5 euro online of bij alle Primera-winkels. Dit volledige bedrag gaat naar het Glazenhuis in Enschede. Serious Request Requestable, zondag 23 december 2012. Meer informatie vind je op wwwmanifesto horennl Kom ook in actie en steun Serious Request 2012. Vanuit poptempel Paradiso. Dit is de finale van de Grote Prijs van Nederland. Het is de uur van de Grote Prijs van Nederland finale live vanuit Pop Temple Paradiso. Mijn naam is Arwin. En ik ben Johnny. En samen presenteren wij Arwin en Johnny in Paradiso. Ah, leuk hè? Het is bijna een stripboek. Ja, dat zou je bijna zeggen. Ja, de vaste luisteraars weten het wel. Maar mocht je het inschakelen, dan denk ik van wie zijn niet twee gingen. Nou, we hebben het al gezegd. Ja, inderdaad. Hey, welkom zoals gezegd. Uh, dit was bluff. En ja, menselijk als wij zijn, dan horen deze platen bij. Speciaal bezoeker van, uh, van 7800. Zouden we teller... uh, uh, in 78? Ja, zouden de tellen zo hoog zijn al? Het al belachelijk hoog zijn. Oh, het zou zo Dit is een band die als laatste in de Melkweg straks acte uh, presse De ene, ene laatste. De ene laatste band? Ene laatste. Oh ja, ik zie ja. het. Ja, inderdaad. De ene laatste band die straks acte de gaat geven in, uh, in de Melkweg. Komen uit uh, Rotterdam Maasluis. Maak het Psycho Rock. En dat hoor je al. Ze uh, staan uit Stefan, Michael en Ferdy. Het zijn de Misery Kids. En de Bad Pack Boogie. down. Ravel in my mouth Don't be startled by the Gun inside your mouth This city Tails and his hair a monkey, this city is never clean, this city is never clean. Als je denkt een uh, he, he, he, he, he he dat aan algoritme? hik het echt aan, absoluut. Wel hè? Ja, het is zeerste uh, hevig inderdaad. Absoluut. Um, even kijken op mijn blaadje joh. Misery Kids. Oh ja, in de Bad Brack Boogie. Breath. breath Boogie. Breath Boogie. Breath. Ja jongen. Het is breath. Als, als een adem, weet je. Bad Breath. Ja, ja, breath. Ja, ja, maar weet je, het gaat zo snel allemaal. Het gaat allemaal zo snel. Oh, om, om daar, de, oh, nou om het daarover hebben. He? Nou. Dat is leuk. Daar hebben we het over Ibra. Uh, alweer uit Rotterdam. Ja, er komt, nee, maar er komt echt heel veel goeie. Heel hip -hop veel hip-hop uit, uit die Urban, uh, urban hip-hop. En, en, en echt heel ja. veel uit Rotterdam, Schiedam, Dordrecht. zo weet je wel. Echt. Uh, ja, gek huis daar. Het, ja. is echt, het leeft als een malle daar. Nou, maar deze, deze, deze man heeft toch wel wat, wat, wat uh, hoogtepuntjes meegemaakt. De finale voor The Wanted, de kunstbende. En Express uh, Your Future. En dat zomaar in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Dan kun je inderdaad zeggen: dingen zo snel. Ja, Ibra. Met deze track wil ik gewoon duidelijk maken dat Dingen soms zo snel kunnen gaan En dat dat een kleine stap dat je zet Grote gevolgen kunnen hebben Ik hoeft niet te voelen Maar ik hoop dat je luistert naar deze Dingen kunnen gaan Niemand weet wat kan brengen het is half twee in de nacht, hij doet de deur open. De bedoeling was dat hij morgen pas tijd zou komen Zijn vrouwtje weet van niks, hopelijk is zij nog wakker Want hij heeft bloemen en chocola en gaat de verrassen Maar hoe hij de trap op loopt denkt hij what the fuck Hij checkt direct zijn zoon, maar er is niks aan de hand Dus hij klapt zijn drank in één keer naar achter Hij zet zijn telefoon op uit, want hij is met zijn schatje Maar hij hoort iets wie zit daar boven? Dus hij doet zijn kleren aan en hij loopt naar boven. Hij kan het niet geloven en pakt de 45 en trapt de deur open. En dan ziet hij opeens dat hij ligt in zijn huis, in zijn bed met zijn vrouw. Wat de fuck gebeurt hier? Ze zegt een baby nacht, niks is wat het lijkt dan wat de fuck doet deze man. hier Ze zegt, ik dingen zo snel. We gaan in de kwestie van tijd en door woede op weg. Niemand weet wat morgen kan brengen Wat nog kan doen Misschien stoort jouw wereld ook in Sloot jouw wereld in Misschien stoort jouw wereld ook in Sloot jouw wereld in. in Misschien stoort jouw wereld ook in Dit yeah. is een zoontje die wordt wakker en ren naar boven En vraag aan papa zo so, van waarom mama op Waarom al die bloed? En wie is die nikker daar? En papa, waarom kijk je mij niet aan? Wat doe je raar? En papa, alsjeblieft, naar papa, zeg maar wat gebeurt er? En papa, waarom staat mama niet op? Nou, wat gebeurt er? Hij raakt in shock van binnen, hij voelt de pijn opeens. En realiteit slaat op zijn hoofd als een baksteen. Hij pakt de 45, hij richt hem op zijn hoofd. Maar belt zijn moeder eerst en zegt, maar ik hou van jou. Mama, ik hou van jou, ik zweer het ik hou echt van jou. Maar het is over nu, fuck it, Stefan, die is van jou. Ze moeder is groot om wat, Armin, wat gebeurt er nou? Hij zegt mama fuck it. Het is nu al te laat. Ze moeder is groot om wat, Armin, wat gebeurt er nou? Laatste woorden, klik is zou dingen zo snel. We gaan in de best, die tijd en de woede op pijn. Niemand weet wat morgen kan brengen. Misschien is jouw wereld ook in. Stort jouw wereld in. Misschien stort jouw wereld ook in. Stort Is wereld in. Misschien wereld ook Nou, het gaat allemaal heel snel. De dingen zo snel, inderdaad. Ja. Ja, de... ja, Ibra. Ibra op Radio nou, 50. Heb je zin nog om nog, nog een stukje hiphop? Ik, ik heb er best wel zin in. Ja, als ik yes. zo uh, allemaal luister, ik, ik raak er he? helemaal in... Ja. Want en, uh, we hebben ook nog uh, Ronnie Flex die treedt uh, treed straks op. Ja, hoor. die gaat straks optreden. In, Klopt. in de grote zaal. Ja. En dan, uh, over twee, uh, twee optreden, ja. ja, over twee optreden, zo. Dan, ja. uh, dan, uh, dan, uh, dan is hij uh, aan de beurt, uh, Ronnie Flex. Straks wat meer informatie over Ronnie zelf. Maar eerst kun je geluisteren naar uh, Nooit meer slapen. Hmm. Nou. Tenminste, zal kun je geluisteren naar Nooit meer slapen. Ronnie Flex op Radio 5 Lijn met een, uh, een remix. Voor de Iba Hash, waarom zit je op een kruk als je tikte hebt? Dit is Keet de Blitz, geen FIFA match, ik ben geen schrik, ik ben niet je ex. Ho, ho, bo, bo, bo. Ik heb een glas Nicole van mijn zo ga je slapen bij je vast stop Die glazen, een meisje mag niet gapen Deze weken, verbrand al je tekens Ik gooi me weg Met bridges blijven komen, dit worden eindeloze nachten. Ik wil meer braken, minder ook. Met bentjes in het oosten, dit worden eindeloze nachten. Ik heb mijn tanden niet gepoeld. En ik blijf maar wat gaan drinken. Al die meisjes blijven zingen. samen met al mijn niggers nooit meer slapen blijven dromen Want ik bloem mijn money Geen geld meer voor de terugwijs Meisjes willen rijden omdat de bakken op een brug lijkt En dan als ik terugkijk In de club ben ik solo skinny jeans En als solo lesbians swag No homo Deze dagen gaan we ons misdragen Ik heb die glazen Een meisje mag niet gapen Deze weken verbrand al je dekens Ik gooi mijn wekker weg Want ik zwevel en ik nees hem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 dat, is, dat, dat gaat niet helemaal, dat gaat niet helemaal, helemaal, helemaal goed hier. Even kijken. Heb je Nee, heb ik, je een kijk, ik, heb, ik had een klein lekje. Had ik ga ja. eens even kijken waar het lekje vandaan komt. En dan uh, zet ik het lekje ook gewoon gelijk uh, uit. Het zet ik ook gewoon gelijk uit. We gaan eventjes uh, over naar de Melkweg. Tenminste, de Melkweg komt over naar ons. Want we hebben materiaal binnen van, uh, van onze eigen Lucien Greefkes. Die heeft daar. Uh, uh, ik weet niet of hij de hele band met elkaar heeft, de band uit Heer Ah, Karma's Lab. Karma's Lab yep. en zanger-gitarist uh, uh, uh, zanger Woody wordt geïnterviewd door Lucien Greefkes. Ik sta hier naast uh, Woody van uh, Karma's Lab. Jullie hebben zojuist hier uh, in de Melkweg in de finale van de Grote Prijs gestaan. Hoe, uh, nou simpele vraag, hoe was het? Nou ja, het was te gek, dat was ja. echt te gek. Ja, we hebben nog nooit uh, voor een avond gespeeld uh, van dit kaliber zeg maar. Ja, dat was echt te gek. Dat was echt een ervaring. Ja, en een dampende massa volgens mij, als ik dat zo even mag beoordelen. Wat versta je onder een dampende massa? Nou ja, er was een mooi en iedereen zat lekker mee te horen. volgens ja, mij. Ja, dat was zeker leuk. De sfeer zat er zeker in in het publiek. Maar het komt ook omdat we twee busfans mee hebben. Dus, uh, oh, dat is jullie geheim? Dat is ons geheim. Ja, ja toch? Ja. Want uh, uh, je hebt, wat, wat voor nummers hebben jullie allemaal gespeeld? Um, we hebben, nou, als je het over de duivel hebt. Uh, we hebben uh, gespeeld... Oh, uh... de duivel. <laughs> we, we begonnen redelijk, uh, redelijk taf, zeg maar. Met best wel een zwaar nummer. Daarna hebben we een nummer met, uh, met keys gedaan met piano. Nee, man. Ja. Toen uh, gingen we terug naar een uh, oud nummer dat wij als eerste hebben geschreven van alle vier nummers die we vandaag hebben gespeeld. En uh, als laatste sloten we af met een uh, lekker pittig beuk beukend nummer. hier keys gedaan met piano. Nee, man. Ja. Toen uh, gingen we terug naar een uh, oud nummer dat wij als eerste hebben geschreven van alle vier nummers die we vandaag hebben gespeeld. En uh, als laatste sloten we af met een uh, lekker pittig beuk beukend nummer. Goede goeie gitaarsolo's. Ja, ja, dat is wel een beetje ons ding inderdaad. Ja, die randen er goed in uh, moet ik zeggen. Nou, dank je wel. Dank je wel. Wat nu als jullie in één keer winnen vanavond? Wat gaat er gebeuren met dat geld? Ik, ik hoor. Misschien kun je nou even blikken wisselen met de andere bandleden hier. <laughs> Wat er gaat gebeuren, er komt één ziek feest. Nee. <laughs> nee, nee. Uh, uh, ik denk dat we het geld in de bandpot stoppen en er een grote aankoop van doen, zoals een uh, gezamenlijke bandbus of iets, iets dergelijks waar we allemaal profijt van hebben. Zoiets nuttigs. Ja, inderdaad. Iets nou nuttigs. Wat zijn jullie al bezig? Want dit jaar is jullie EP uitgekomen. Carbon ja. Slab. Ja, klopt. Komt er ook al een uh, soort van vervolg aan? Je zit er iets in de pijplijn? Uh, we zijn uh, druk bezig uh, met schrijven. Maar voorlopig uh, voorlopige AM opnames uh, hebben we nog niet gepland. staan ofzo. Nee. Maar dat kan je wel verwachten het komend jaar. Uh, nou komen er niet heel veel bands uit uh, Heergewaard. Tenminste zeker niet op de grote prijs. Nee. Hoe is dat Heergewaardse uh, muziek bestaan? Ja, uh, redelijk goed. <laughs> er komen best wel, best wel veel... Uh, veel mensen uit Heergewaard, La uh, La Lijs, ik weet niet of je... Oh, voilà. Ja, zegt dat ja, je wat? Ja, voilà. Ja, nou, die, uh, die staan op Noorderslag uh, inmiddels. En uh, Ilium, een bandje wat hier ook uh, een aantal keren heeft gespeeld. Best wel, best wel veel grote mensen uh, komen nog uit Heergewaard. Dat zal je nog verbazen. Nou, ongelooflijk <laughs> Klein dorpje, hè? Ja, waar, waar gaan je de komende tijd optreden? Want ja, er staat eigenlijk een tijdje al niks uh, op de, op de toerschema. Is dat uh, vanwege opnames? Of... Ja, bewust, bewust vanwege het schrijfproces inderdaad ja. uh, we, gaan, we gaan eerst uh, flink de studio in Een aantal nieuwe nummers schrijven Want uh, dat is dan de hele tijd niet gebeurd uh, Vanwege het vele toeren en uh, ja, optreden, weet je wel precies. Dus uh, ja, dat gaan we eerst doen een Goede nummers schrijven En, uh, en daarna uh, gaan, we, gaan we weer giggen, weet je Nou, haal ons allemaal op de hoogte Ja, dat zal ik zeker doen Karmaslab.com Karma'slab.nl of Facebook Karma'slab. Facebook.com dan. <laughs> Dat wel. <laughs> Dankjewel. Joe, alsjeblieft. Live vanuit Bobtempel Paradiso in Amsterdam. Dit is Radio 501. Zonder door de man zijn gezang heen te praten. Arthur Adam. Rob de Grauw heeft hem vanmiddag nog gesproken. Toen uh, we liepen hem even tegen het lijf. Aardige gast ook, man. Ja, heel sympathiek. Absoluut. Ja, echt ja. een heel aardige gast. Ik heb... Uh... In heb nog even een paar pilsjes met hem gedronken. Dat was heel gezellig. Oh, mag, je, mag je dat zo maar even doen? Ja, ja. nee. Hij zegt, uh, kom even mee. Weet je, trek in een biertje. Hij zegt, ja. uh, laten we even een biertje doen. Drink niet Zeker. alleen. Drink vooral niet zo, alleen. Laat, dat, dat zei hij ook inderdaad. Als je, als, ja. je dan een, als je een pilsje drinkt of een borrel drinkt, dan moet je dat uh, gezellig samen met een in goed gezelschap doen. Dus uh, hij komt een keer langs hier op het Variax. Oké, okay, dat is dus, leuk. Dat is leuk. Drink met Dat hebben we in ieder geval, well, in ieder geval hey. een kokstof met hem. Ja, ja, ja. Uh, ik heb weer een interview binnen van uh, Lucien. In dit geval met Hille. En Hille, dat, dat was voorheen een band ook. Uh, Hille. Hille Stellingwerf. Hille Stellingwerf, inderdaad. De band heet When We Are Wild. En daar speelt een, een, een bekende van ons in. Zeker. Dat is Pim Kamp van de band Van Huis Uit. Uh, het is inderdaad weer zo'n conservatoriumband. En uh, ja, gewoon leuke muziek maken die gasten. En uh, Laten we even luisteren wat, wat Lucien allemaal uit hem heeft weten te harken. We zijn naast Hille Stellingwerf van When We Are Wild. Ja, dat klopt. We stonden... Uh... Uh, we stonden eigenlijk in de finale als, uh, gewoon, uh, gewoon als, <laughs> gewoon als Hiller inderdaad. En nu uh, hebben wij de bandnaam naar When We Are Wild ge gemaakt, zullen we zeggen. Uh, nou ja, dat, ja, nou ja, dat hoorde, dat hoorde bij de band en ook bij onze sound. Dus wij gingen voor een bandnaam. En bij deze. Ja, When We Are Wild, dus op het, uh, op het podium zijn jullie eigenlijk beesten. Misschien. Dan moet je ook komen kijken natuurlijk, hè? Volgende keer. Nou. Ja. Precies. Uh, ja, want jullie komen binnenkort uh, met, uh, met een album uh, in 2013. Kun je uh, daar al iets over vertellen? We zijn bezig met een EP. Geen album. Oh, een, album. Okay. Maar een EP, inderdaad. En uh, hopelijk 2013. Ja, dat moet lukken, want dan hebben we nog. Uh, nou ja, dan hebben we nog 12 maanden, zeg maar, van ja. januari. Dus dat komt goed. EP'tje maken we. En. Uh, en we gaan zien wat er gebeurt. Ja, hoe, hoe was het om uh, hier in Melkweg te spelen? Kort, heel uh, spannend, warm en uh, het moest allemaal snel. Maar het is allemaal uh, ja, eruit te gaan zoals het uh, dooruit zou moeten gaan. Dus ja, echt tevreden over, uh, over de sound? Ik ben, ik ben er blij mee. Ja. Ja. Wat, uh, hoe schat je je kans in? Het is natuurlijk een heel, uh, ja, het is weer of met pillen vergelijken. Zeker, zeker. genres en uh, nog eens genres eh uh, kansen ja jou, uh, iedereen die in de half, of, uh, iedereen die in de finale staat die maakt een kans ga ik vanuit. Ja. En uh, of wij een grotere kant of een kleinere kans maken. Dat weet ik niet. ik denk dat iedereen even kansen uh, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Als jullie winnen, wat doe je dan met de prijs? Maar ja. hou ik hem even in mijn handen hè, ja, denk ik op het podium, ja. Nee, maar wat doe ik met nou, ja, de prijs? 5000 euro? Eh uh, ja, yeah, nou ja, wij Is er een uh, van uh, natuurlijk, nou, ja, natuurlijk. Nou um, ah ja, we zijn dus met een, uh, met een EP bezig, opnames moeten ook gefinancierd worden, ja. dus dat komt goed uit, dat zal heel goed uitkomen. En uh, ja, we kunnen het echt wel besteden hoor, dat komt nog goed, ja. ja dus uh, When We Are Wild is het uh, een goed doel uh, van deze avond? Dat is correct. Goed je ja. Dankj Dankjewel, geniet van de rest van de avond. Alsjeblieft, ik, uh, ik ga er zeker van genieten. Benieuwd Het slag. Ja. Prima, dankjewel. Alsjeblieft.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 Tie your scarf on tight. It's to be a cold night. Tie your scarf on tight. It's to be a cold night. And tie your scarf on tight. It's to be a cold night. And tie your scarf on tight. De hele dag al op Radio 501 zijn er niet de finalisten van de singer-songwriters van de Grote Prijs van Nederland, dan wel de bands of hip-hop. Inderdaad, dan is het wel gewoon muziek van Passenger en Staring at the Stars. Het is alweer bijna kwart voor tien. Over een kleine twee uur weten wij gewoon wie alle drie de winnaars zijn in de categorie ah, ja. singer-songwriter. Ik vind het toch een beetje... een winnaar is al bekend. Ja, ja, ja. ja, ja Rogier Pelgrim ja. Die heeft, die heeft dan de singer-songwriters... Uh, editie geworden. Ja. maar uh, ik, ik vind dat aan de ene kant is het natuurlijk wel cool dat je dat zeg maar uh, over de hele dag verspreidt... dat je dus die singer songwriters mm -hmm, hebt. Mm -hmm. maar aan de andere kant heb ik toch zoiets van ja voor het, voor het hele competitiegeheel zou het toch wel tof zijn als je dan gewoon uh, echt uh, Allemaal, ja je hebt ja, nog tegelijk, je, je hebt toch een bovenzaal met. ook in, ja? uh, in ManiFesto die ook uh, goed gevuld kan worden. Dus ja en uh, over het algemeen uh, zijn er altijd minder bezoekers bij de singer songwriters dan bij de bands. Bij de dat de open, is waar, want daar komen de meeste mensen boven. Mee dat is ook maar zo. Daar komen heel ja. veel mensen boven. Op, op. Daar gaan we muziek draaien. Luisteren naar deze nieuwe plaat. Van ver weg. Wallpaper. Stay cold. Op radio 501. Ja, oh, ja, ja, ja en er zit zo'n piepje in, ja. en ik dacht de hele tijd zo van, Ay, dat is die, uh, is die nou? Ja, dus ja. ik deed mijn radio zacht en ik dacht, krijg een alarm, oh, je ja, ja Ja, ja, ja. Ik denk krijgen krijg een alarm van, uh, van mijn auto, ofzo, weet je wel. Maar, ja, maar er zitten heel veel geluiden in deze plaats. Leek, het leek gewoon in, uh, ja. in, in de track te zitten van uh, Stay Gold, Wallpaper. Waar komen die gasten in Vredesnaam vandaan? Uh, ergens waar ze niet meer in terug kunnen komen. <mog> jongen, nee, ze, ze komen uit, euh, kom uit Zweden. Ik wou zeggen, het klinkt intelligent al wat je zegt, meneer Van Hoorn. Live vanuit Paradiso, Arwin en Sjoony met Sophie. En out of here. You're the definition Oh. Nee, het is echt al 8 voor 10. Nee, nee, sorry. 10. Kijk, dat is wat je wil. Echt, het is echt keihard oh, oké, oké. 8 voor 10, sorry hoor. Gaan we naar. Ik bedoel, zijn we zij een keertje samen, gaan je een beetje ruzie met me lopen maken. Ja, ik wat kijk is het gewoon op de PC. Ik denk, jij hebt dus op de PC is mij, maar ja, is dus ja. niet. Ja, maar jou je hebt, een, je hebt een oudere PC. Oh, ik heb een Indische. Ja. Ja. <laughs> Jake Buck in Troubletown op Radio 501. Uh, jij wilde het even hebben over uh, Discipline en Rother Real. Ja, wat we het zojuist over uh, hiphop en in, in, in Rotterdam. Maar niet alleen in Rotterdam wordt hiphop gemaakt. Ook nee. in Nijmegen. Nijmegen in hekste. Ja, in 2010 opgericht op de formatie Profile Discipline en Rother real uh, bestaat uit Discipline uh, en yeah, ja, Rather Real, de naam uh, verklapt het dan natuurlijk. Het is de DJ. Ja, dus de DJ inderdaad. Um, die, die... Ik heb zien staan dat ze uh, bezig waren met, de, of dat, dat die, de, de, er schijnt ergens een EP te komen. Ik heb zelf het idee dat er bij veel van de, van de finalisten uh, van de Grote Prijs van Nederland, dat er EP's op, op stapel lagen, maar dat ze ze uh, juist hebben gewacht tot na de finale. Ja, klopt. In, dat is natuurlijk een, ja, een blik op de toekomst, ja, je weet nooit wat er kan denk, gaan gebeuren met zo'n finale. Ja. Stel kijk, je, je weet ja. natuurlijk ook niet, uh, kijk, als jij naar Grote Prijs van Nederland meegaat doen, dan weet je natuurlijk ook niet of je de finale behaalt, want uh, er, er zijn nogal wat inschrijvingen, weet je. Mm -hmm. en, uh, uh, sommige bands denk je van, die gaan uh, fluitend door naar de finale en die rennen ja. het gewoon niet. Die stranden in de, ja, al, in de kwart of ja. in de halve finale. En uh, dan kan ik me toch voorstellen dat je, als je dan toch een EP hebt liggen en je bent meegaan doen naar de Grote Prijs van Nederland, Dat je je van joh, laten we eventjes wachten. Natuurlijk, ja, Laten we de halve oh, de finale afwachten. Ja, en nou, ja. laten we nu de finale maar afwachten. Ja maar natuurlijk, dan stop je daar je energie in. Dat is logisch. En, en, en mocht je er inderdaad dan winnend afsluiten. Ja, dan zit je wel vol ik met Ik Vraag uh, me ook af of het marketingtechnisch uh, iets, uh, iets is. Ik denk dat er wel mee te maken ja, ja. heeft. Ik hoop dat Gio het gaat vragen aan de mannen van uh, Discipline en Rudder Real. Ik heb een track voor je klaarstaan. En die heet Ruimtevaarders. En dat hebben ze gedaan met Victoire en NLS. Het combineren van dingen is een lastige taak, Maar het is geen ramp als het je niet lukt vandaag Dus laat maar zitten, ik zie het morgen wel Over die gig binnenkort het wordt vanzelf rondgebeld, ik maak me niet druk, het zal wel En met een beetje geluk, geeft mijn vader vandaag wat zacht geld om het samen te vatten, stressen mag wel Maar het lukt me niet om zo kracht te verspillen. Ook al zou ik het willen en wil ik iets Dan zal ik mezelf geven, die volle 100%. Hebben niet van mensen van me gekregen, maar hey wat scheelt het? Ik geef meer aan de wereld, dan dat het me ooit terug zal geven Dus ik ben blij met elk steentje dat ik bijdraag Voor nu, het zit wel goed als je het mij vraagt Luister naar me, ik ga mee met de ruimtevaarders, het is niet erg om je zoon van een wat thuis te laten, luister naar me, luister naar me, de ruimtevaarders, luister naar me, van een met de ruimtevaarders, het is niet erg om je zoon van een wat thuis te laten, luister naar me, luister naar me, luister naar me. de ruimtevaarders. Ik sla de laatste tijd op een twee-persoonsbed met één kussen. Ik mis de zachtheid om mijn hoofd op te rusten. Intussen is je ex-vriendje niet meer dezelfde. Ik blaas rooksignalen, die me helpen. Ik hou me staande, terwijl de wereld lijkt te smelten. Niets is hetzelfde, alles is anders. Ik heb geen grip meer op de dingen waaraan ik me vast kon klampen. Ik heb een inbranden. Ik loop mijn kleine ogen naar beneden Ik zie mijn broertje met grote ogen Onwetend over dit leven Al nou, blijf spelen, kleine kosmonaut Beloop met nou blijf zweven Ik op een wolk van vaste deeltjes Van goed dier en koolmonoxide Ik moet meer, geef me een joint om te pielen. Maar zie je, ik vind het leven geweldig Geniet van elke seconde die niet te snel is om te tellen dus Luister naar me, ga mee met de ruimtevaarders Het is niet erg om die zon even thuis te laten Luister naar me de vader. Luister namen, de ruimtevaarders Luister namen, ga mee met de ruimtevaders. Het is niet erg om je zongen even thuis te laten Luister namen, luister namen, de ruimtevaders ga mee met de ruimte, vaders buitenaard gedachten goederen, woekeren, zoeken de juiste plaatsen Nooit uitgepraat, ik ben thuis op mate In het huis met mate, zie mijn kruiden blazen Ja, hij is ze kijk eens daar mij gedragen als eigenaardig Mijn lijns zijn vrijblijvend, vrij te vertalen We moeven mijlen tot palen en krijgen je zalen mee Tijden, we maken mee, en de ruzies met mijn vader En moeder zijn moeilijk, maar we bedoelen de groeien later Als bloemen te bloemen, jaren van vroeger bemoeien zich vaker Als alweer. Die shit is vermoeiend En ik doe alsof de euro's op mijn rug groeien Want materiële zaken, die kunnen me geen fuck doen de brieven in de post die ik niet durf te openen Maar ik zeg mijn kop zorgen tot morgen laat het varen Luister naar me, ga mee met de ruimtevaarders Het is niet erg om zon zongen even thuis te laten Luister naar me, luister naar me, de ruimtevaarders Luister naar me, ga mee, mee met de ruimtevaarders de vaders, er om je zongen, Erg de... lekker, ruimtevaarders. Absoluut, lekker, Di lekker, lekker. Discipline en rather real op Radio 501. Wij gaan uh, plaatsmaken voor uh, de... Uh, ik ik, ga, ga, shoppen. ik, die, die ik ga shoppen. Ik ga shoppen, ik ga de wekelijkse inkoop doen. We gaan gewoon even lekker voor de wekelijkse boodschappen. Live vanuit de Hoofdstad. Dit is Radio 501. Radio 501 presenteert. Radio 501 presenteert. Serious Requestival. Twintig artiesten zetten zich belangloos in tegen babysterfte in Afrika en Azië. Afrika en Azië. Met onder andere Incision, Gabor Bosma, Oyena, Joost, Two Shakes of a Lambs De Volendammer Vis Handel, Giovanni Dantonio en veel meer spelen vanaf 2 uur in Manifesto aan de Holleweg in Hoorn. Kom ook in actie voor het goede doel. En koop die kaarten A5 euro online op bij alle Primera Winkels. Het volledige bedrag gaat naar het Glazen Huis in Enschede. Een serious Request Invol. Zondag 23 december 2012. Meer informatie vind je op wwwmanifesto ww.manifestostreepjehoren.nl Kom ook in actie en steun Serious Request 2012.